Reputatiecoaching podcast nummer 133. Mijn naam is Chris van Fleuten en ik heb Eduard de Boer al een paar keer ingeschakeld om de vindbaarheid en de snelheid van onze sites te verbeteren. Dat is zeer goed bevallen. Eduard is altijd snel te bereiken, werkt met de nieuwste technieken en last but not least, hij is altijd vrolijk en positief. Ik kan de diensten en de podcast van Eduard dan ook van harte aanbevelen aan iedereen. Fantastische en ongelooflijk mooie SEO-aanbiedingen komen te kust en te keur. Het eerste topic van de twee die ik vandaag voor je heb gaat over te mooie aanbiedingen, fraude en phishing. Ik ontving twee prachtige berichten in de mail die ik graag met je deel. Ook denken sommige mensen dat ik mogelijk reputatiecoaching.cn in China wil registreren en dus nemen ze contact op. Weer anderen sturen fake incasso's uit naam van Ziggo in de hoop dat ik die betaal. In het tweede deel van de podcast heb ik een interview met Chris van Vleuten, de specialist uit Bergen, Noord-Holland. Hij vertelt over hoe video in de afgelopen jaren is veranderd en ook geeft die praktische tips als je zelf video wilt gaan maken.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 Een paar weken geleden ben ik bij hem op bezoek geweest om hem verder op weg te helpen. Ook heb ik inmiddels het toen beloofde stappenplan voor hem opgesteld... dat hem moet helpen met de vier fysiotherapiepraktijken hoger op te komen in de lokale zoekresultaten. Frank volgt het stappenplan en af en toe stelt hij mij een vraag via Google Hangouts over meer informatie. Die samenwerking loopt perfect. Frank is goed bezig met het opschonen en consistent maken van bestaande citations en het creëren van nieuwe citations. Eergisteren ontving ik een cadeautje per post. Er zat een kistje in met een fles wijn... Als dank van Frank en zijn collega Piet. Nou, Frank en Piet, jullie ook ontzettend bedankt voor de fles wijn. In de podcast heb ik een foto opgenomen van het kistje. Laat ik dan nu overgaan op de onderwerpen voor vandaag. Je hebt de mail vaak horen zeggen: Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het vrijwel altijd dat. Te mooi om waar te zijn. Zo ook de mail met de fantastische aanbieding die ik ontving van een zekere Mohammed Mamounur Rashid. Als ik voor 250 dollar gebruik maak van zijn diensten, dan doet hij voor het vijf trefwoorden voor mij het volgende. 20 zoekmachine aanmeldingen, 50 handmatige directory aanmeldingen, 5 artikelen schrijven waarvan 1 in de top 30 directories, 2 persberichten schrijven waarvan 1 in 10 sites wordt gekopieerd, 5 web 2.0 blogpostings met de voornoemde artikelen, 30 social bookmarks, 5 forumposts, Twee unieke artikelen schrijven van meer dan 400 woorden en één persbericht schrijven van meer dan 350 woorden. Oh ja, en ze garanderen dat ze alleen maar zogenaamde whitehead technieken zullen gebruiken. Beste luisteraar van de podcast of lezer van het weblog. Ik hoop dat je tegenwoordig niet meer in dit soort aanbiedingen trapt met de illusie dat je daadwerkelijk hoger op zult komen in de zoekresultaten. Vraag je eerst eens af hoe groot is de kans dat iemand die jou in het Engels benadert foutloos en perfect Nederlands kan schrijven. Stel dat Mamonur dat kan. Of iemand heeft die dat kan en je gaat met hem in zee. Mogelijk krijg je tijdelijk een boost in de zoekresultaten, maar ik kan je garanderen dat je daarna genadeloos diep zult vallen. In de afbeelding die ik heb opgenomen in de show notes heb ik zo'n beetje alle foute signalen rood geomkaderd. En dan heb ik zijn naam nog niet eens geaccentueerd. Bovendien wijst de URL naar een site die vrijwel leeg is. Er is een kopje sale, maar als je daarop klikt zie je geen tekst, maar wordt je verzocht een contactformulier in te vullen. Ik kreeg onlangs nog een andere leuke mail. Die kwam in China. De mail ga ik je niet voorlezen in de podcast, want ik heb de tekst opgenomen in de show notes op wwwreputatiecoachingnl 133. Het komt op het volgende neer. Schijnbaar wil iemand in China de domeinnamen reputatiecoaching.cn, reputatiecoaching.com.cn, reputatiecoaching.net.cn en ga zo maar door registreren. Na grondig onderzoek kwam deze partij erachter dat ik de naam Reputatiecoaching had geclaimd. En ze willen graag weten of deze partij een businesspartner is voor mij in China of niet. Ze willen nu dat ik contact opneem, waarschijnlijk uit angst dat ik verkeer ga kwijtraken als mensen zoeken op reputatiecoach of reputatiecoaching. En dan ben ik natuurlijk aan de beurt, dan zal ik moeten betalen. Het enige wat ik daarop kan zeggen is een citaat uit een oude reclame van de Amro Bank, toen deze nog niet was gefuseerd met de ABN. Oud dus. Maar het citaat is... Dat trappen wij niet in, meneer Verstofferen. Internetoplichters blijven toch van alles proberen om mensen geld afhandig te maken. Zo ontving ik laatst een op zich keurig uitziende mail die afkomstig leek van Ziggo. Hierin werd mij verteld dat ik een rekening van 120,79 euro open had staan met het verzoek dit zo snel mogelijk over te maken. Een paar dingen vielen mij meteen op. Als eerste, de mail was niet aan mij rechtstreeks gericht, maar aan een aantal mensen via BCC. Je ziet dat in het veldje AAN dubbele punt, waarin Undisclosed Recipients staat. Dat zou Ziggo nooit doen. Als tweede. Het klantnummer klopt niet met mijn echte klantnummer, waaronder ik bij Ziggo bekend ben. En als derde, als ik met mijn muis over de link beweeg, zie ik een bijzondere URL-shortener, namelijk app.x.co. Als je dat intypt als zoekterm Google, vind je dat dit een URL-shortener is van GoDaddy. En ik kan me niet voorstellen dat Ziggo als internetprovider haar betaalsysteem onderbrengt bij GoDaddy in de Verenigde Staten. Oh ja, en toen ik met een browser waarin ik eerst alle cookies en dergelijke had gewist naar de pagina toe ging kreeg ik de melding dat het bijbehorende account over haar quota was. Al met al was dit dus niet koosje. Zo zie je maar weer dat je altijd goed moet oppassen met alle berichten die je ontvangt, ook al zien ze er nog zo legitiem uit. Een paar jaar geleden heb ik op een avond van de PSA, de Public Speaking Association in Utrecht, Chris van Vleuten leren kennen. En kort gezegd, Chris doet video. In dit interview ga ik proberen van hem los te peuteren wat de kracht van video is, hoe je in deze moderne tijd video voor jou kunt laten werken en hopelijk kan Chris ook nog wat tips geven voor mensen die zelf aan de gang willen met video. Hi Chris, volgens mij spreken we elkaar een paar keer per jaar en omdat de luisteraars jou nog niet kennen is het denk ik voor hen prettig om iets meer te vernemen over de persoon Chris van Fleuten. Dus Chris, kun je iets meer over jezelf vertellen, je achtergrond, hoe je de video bent gerold, over je hobby's en dergelijke? Nou, heb je een, uh, een paar uur? Uh, nou, dan wordt het wel erg lang voor de luisteraars. Maar, <laughs> barst los, vertel eens. Ik, uh, ik zal het zo beknopt mogelijk uh, houden, Eduard. Inderdaad, hartstikke leuk. Wij, wij uh, hebben regelmatig uh, contact. En uh, dat je mij ook uitnodigde voor dit interview, uh, selecteer op prijs, ik vind het heel, uh, heel leuk. Um, wie ben ik? Ik ben uh, Chris Vleuten, 51. Nee, sorry, 52 jaar. Mijn vrouw is 51 geworden. 52 jaar uh, oud. En um, ik woon in het prachtige plaatsje Bergen in Noord-Holland. Daar ben ik opgegroeid en uh, geboren en getogen. Maar wel al heel vaak weg geweest, ook in het buitenland gewoond en dergelijke. Maar toch elke keer weer teruggekomen. Ik heb drie kinderen, een zoon van 20, twee dochters van 18 en 13. En een hele lieve, mooie vrouw, die is vandaag jarig. Nou, van harte. <laughs> Dankjewel. En ik, ja, ik heb eigenlijk een heel diverse carrière in het bedrijfsleven, met name doorlopen. Ooit begonnen als winkelverkoper. En uh, later uh, overigens wa was dat in uh, audio- en videoapparatuur oh. bij, een, uh, bij een, uh, een voorloper van de Mediamarkt. Dat is de basis Die, uh, dus al gelegd? Uh, ja, blijkbaar wel inderdaad. <laughs> En ik, ik was ook altijd al bezig uh, met, met uh, film en uh, fotografie. Uh, eigenlijk ook omdat mijn vader dat uh, uh, zeg maar als uh, hobby had. En um, uh, na wat, uh, ja, wat verschillende functies uh, als, als vertegenwoordiger, salesmanager... uiteindelijk commercieel directeur uh, bij een bedrijf... toen was ik een jaar of 27 uiteindelijk. En toen had ik zoiets, ik wil toch nog wat anders gaan doen. En toen ben ik uh, reisleider gaan worden. Oh. Consuling. Ja, toen was er een relatie was over... En, uh, en, en toen ben ik reisleider geworden. Heb ik een paar jaar in het buitenland uh, gewoond en gewerkt. En wat ik toen deed. Ik had daar een, een mooie uh, oude Video 8-camera mee. Uh, maakte ik leuke filmpjes voor mijn uh, gasten. En die, uh, die verkocht ik zodat zij een aandenken hadden als, uh, aan hun vakantie. Dus dat is eigenlijk zeg maar de eerste professionele uh, link met, uh, met uh, video. Ja. En uh, vervolgens heb ik, uh, ja, ff, uh, en ben ik in 1995 mijn eerste eigen onderneming uh, begonnen. Een evenementenorganisatiebureau genaamd uh, Het Bureau voor Levensgenieters. Want uh, wij, uh, wij willen zelf natuurlijk wel genieten... maar we willen andere mensen ook laten genieten. En uh, ook uh, daarbij uh, hebben, heb ik veel uh, evenementen op video, video en film vastgelegd. En uh, uiteindelijk... Uh, uh, heb ik dat een paar jaar gedaan? Toen uh, had ik dat een beetje gehad met de feesten en partijen. En uh, toen ben ik een uh, internetbedrijfje begonnen... Uh, Tradeweb, waarbij ik uh, verschillende sites als uh, internetmediair, uh, zo noemde ik mezelf, heb opgezet. En uh, nou ja, dat was ook eigenlijk toen de link naar, uh, naar, naar multimedia. Uh, beeld en geluid, uh, altijd uh, zeer belangrijk. En uh, nog weer wat later, uh, een paar jaar geleden, ben ik, uh, ben ik dit, uh, dit mediabedrijf begonnen... waar ik uh, tegenwoordig uh, mee bezig ben. Ja, want je bedrijf heet FV Media, volgens mij. En als ik me goed herinner, werk je samen met je kompion Alma. Kun je iets Klopt. meer over jullie bedrijf begin, eh, vertellen? Wat, wat voor soort video's schieten jullie en, en voor wat voor soort klanten en dergelijke? Ja, nou, wij, wij maken best wel een breed scala aan verschillende video's. We doen onder andere veel evenementen, met name hier in de regio. Dus in Bergen worden er, worden er veel evenementen georganiseerd en die, die leggen wij meestal vast. Verder veel promotionele video's voor, voor bedrijven, mm -hmm. waarbij we ook zeg maar, de koppeling steeds vaker maken met social media marketing... En um, uh, we doen steeds meer met drones de laatste tijd. Oh, wow! Ja, ja en dat is echt cool. Dat is uh, vorig jaar ontstaan. Uh, toen uh, hebben we zo'n Phantom, zo'n DJI Phantom gekocht. Eigenlijk een beetje de voorloper van de huidige top -drones die we hebben. Um, die, uh, en toen hebben we een serie gemaakt, Bergen van Boven. Die lieten we dan sponsoren door lokale ondernemers. En die video's werden zo enorm goed bekeken... dat we op dat concept zijn doorgegaan. En we zijn nu echt een droneservice begonnen voor Noord-Holland. Wow. En uh, op dit moment is de website noordhollandvanboven.nl uh, in aanbouw. En daarop zullen binnenkort alle uh, mooie, hoogwaardige drone video's van en over de uh, provincie Noord-Holland te zien zijn. Hé, hey, wat een goed initiatief zeg, Het interessant. Ja. En ja... Video, drones noem je ook al, jullie gaan echt met de tijd mee. Is de marketingwaarde of de kracht van video de afgelopen jaren in jouw ogen toegenomen als gevolg van nou ja, dit soort ontwikkelingen? En ook van videosites als YouTube, Vimeo, Dailymotion en de sociale media. En zien jullie als gevolg hiervan ook een groei in het aantal opdrachten? Uh, de kracht van video is enorm belangrijk geworden de laatste jaren. Daarin hebben we echt een, een explosieve groei kunnen waarnemen. Euh, nou ja, kijk, YouTube, dit jaar tien jaar bestaan, is natuurlijk uitgegroeid tot, tot, tot het, ja, het, het mega beeldkanaal. De grootste videobank ter wereld op dit moment. En ik heb me laten vertellen dat iedere minuut wordt er zoveel video op geüpload, dat als je dat allemaal zou willen kijken... dat je vijf jaar van je leven dag en nacht nodig hebt om dat te, om dat te zien. Dus, dus de aantallen die, die zijn, ja, die zijn niet voor te stellen. En um, ja, wat je ook merkt, dat uh, vooral bedrijven ja, die zijn, en mensen zijn überhaupt visueel ingesteld. Ja. Dus je kan veel meer beleving meegeven aan bewegend beeld... En hoewel fotografie natuurlijk ook uh, ja, altijd, altijd zal blijven en altijd uh, belangrijk is geweest. Maar met name video uh, kan je ook zo mooi optimaliseren op YouTube. Je kan het uh, Facebook besteedt er steeds meer uh, aandacht aan. Dus wat dat betreft, uh, ja, absoluut. Absoluut, zeer, zeer belangrijk. En wij, wij, wij, wij merken het doordat we inderdaad door steeds meer partijen worden gebeld. Uh, van goh, kunnen jullie ons helpen met, uh, niet alleen met de videoproductie. Maar met name ook met de videomarketing. Ook met de marketing, ja. ja het wordt ja. dus echt belangrijk. En als je nou eens naar internet kijkt, YouTube en al die andere videosites. Wat vind jij nou van de meerderheid van de video's uh, op internet? Vanuit jouw professionele ogen gezien. Nou kijk, er zit natuurlijk ongelooflijk veel bagger tussen. Eh, gewoon echt van die hele schokkerige uh, ja, smartphone-video's. Uh, allemaal heel goed bedoelde uh, amateur-video's van vakanties en dergelijke. Ja, en die, die, die, ja, dat, dat, die, die, die sla je natuurlijk eigenlijk altijd over. Af en toe zit er wel een pareltje tussen, moet ik zeggen. Hè, van een, uh, een amateur die het wel echt heel goed heeft begrepen. Uh, maar ik moet je wel zeggen, de, de, omdat... De, de, de drempel steeds lager wordt... en de apparatuur steeds beter en goedkoper... zijn er vooral jonge mensen... Uh, die super creatief zijn... en die echt fantastisch gave filmpjes maken... En overigens filmpjes ja, noem ik nu, maar wij, wij, wij hebben het altijd over video en nooit over filmpjes. Maar er, er, zijn, echt, er zijn echt briljante voorbeelden van hele creatieve geesten die, die prachtige dingen maken. Dus het is zeer divers. Uh, het merendeel inderdaad, bijvoorbeeld van YouTube, wat op YouTube verschijnt en ook op Facebook, dat, uh, ja, dat, dat verdient zeker niet de schoonheidsprijs. Uh, maar het gaat allemaal om aandacht hè, tegenwoordig. Ja, stuk voor stuk prullitsers. Geen pulletjes, maar prullitsers. <laughs> um, als we dan eens in de wereld van doe-het-zelf videografie gaan duiken... veel ondernemers of webmasters die willen eigenlijk wel eens zelf ook eens iets met video gaan doen... maar die hebben helemaal geen idee hoe ze dat nou moeten aanpakken. Om te beginnen, moet je tegenwoordig een dure professionele videocamera hebben... om goed ogende video's voor internet te maken... En ik lees ook wel dat veel mensen tegenwoordig filmen met digitale spiegelreflexcamera's. En zelf maak ik dikwijls simpele opnames hier op kantoor met gewoon een 1080p 4HD webcam. Dus wat zijn jouw ideeën daarover? Of is dit vloeken in de kerk wat ik, wat ik nu zeg? Nee, nee, zeker niet. Nee. Uh, wat ik net al eigenlijk aangaf. Dat er tegenwoordig dus inderdaad hele creatieve jonge mensen zijn. Die gewoon met een, met een, een, een smartphone of een uh, iPad... gewoon al hele leuke, aardige uh, video's maken. Uh, ook ondersteund door het enorme scala aan apps wat er tegenwoordig is. Ja. En waarbij je allerlei speciale effecten kan meegeven aan je, aan je filmpjes. Dus wat dat betreft... Uh, ja... Weet ja, je, tuurlijk. Als je, als je een, een, een topcamera hebt uh, van heel veel geld, dan, dan, dan, dan kan je. Maar daar moet je mee kunnen omgaan. Ook dat ja, toch, dus, Ja, tuurlijk. De, de, de mensen die opgeleid zijn, uh, die, die, die de, de, de filmacademie hebben gevolgd... ja, logisch dat die inderdaad uh, het beste uit de voeten kunnen met, uh, met topkwaliteit materiaal. He, maar ja, het wordt steeds laagdrempeliger. En als je ook ziet dat wij met onze drone van 3000 euro... met een 4K-camera eronder super gave beelden maken, weet je wel. Ja, het, het, het, uiteindelijk gaat het natuurlijk ook om, om, om het samenstellen in de montage. Natuurlijk, dus, ja. Dus het is altijd een combinatie hoe, hoe, hoe leg je dingen vast en hoe, uh, hoe monteer je het vervolgens? Klopt, zeker. Want daar, daar zit natuurlijk toch een heel stuk vakmanschap. Kijk, als ik een iPhone, een iPhone 6, die heeft ook een goede camera, als ik die op een statief zet. En dan heb ik op zich al heel goed beeld. Niet met ja. de mogelijkheden die jullie hebben met professionele camera's, maar voor, voor een beginner is het natuurlijk prima. Zeker. En als je dan eens kijkt, ik, heb, ik zeg net even statief, maar wat voor adviezen heb jij dan voor een beginner die met zijn smartphone eigenlijk aan de slag wil? Um, ten aanzien van belangrijke onderdelen misschien als achtergrond, zeker de omgeving waarin je filmt. Nou, Dan inderdaad dat statief, uh, geluidskwaliteit, hoe je dat misschien beter kunt opnemen of, en dergelijke. Ja. ja, daar kan ik heel veel over zeggen, maar eigenlijk is mijn advies... Ga gewoon uh, uh, zoeken op Google of op, uh, op YouTube. Er staan fantastische uh, tutorial video's op, uh, op YouTube. Uh, ook weer van, van creatieve mensen die, uh, die allerlei soorten tips en adviezen geven... Waar je, waar je echt daadwerkelijk wat aan hebt. En het mooie is dan dat je dat inderdaad kan, uh, kan terugkijken... dat je het kan stopzetten en dat je ook... Meestal hebben ze in de beschrijving onder uh, de video dan ook een, een link... naar de betreffende fabrikant waar je apparatuur kan, uh, kan kopen... Nee, maar uh, ja, mocht je echt willen beginnen... en, en, en echt met je, met, je, met je smartphone iets willen gaan doen... Uh, ja, de, de, de, het is altijd belangrijk om... om uh, tuurlijk moet je, moet je, uh, je moet een verhaallijntje eigenlijk hebben. Uh, tuurlijk kan je ook wel uh, leuk raak uh, te werk gaan. Maar uh, bedenk van tevoren heel duidelijk wat je, wat je wilt uh, vastleggen en wat je wilt overbrengen aan de kijker. En dat het vervolgens dat je moet letten op achtergronden en goed geluid en goed licht. Uh, dat is allemaal uh, belangrijk. Maar bedenk van tevoren met name wat je wilt. Wat zijn dan typische beginnersfouten? Als, als iemand net begint, waar, waar moet die, wat moet eigenlijk iedereen vermijden? Wat je op voorhand al kunt zeggen van nou ja. Dat zie je misschien niet in een YouTube-video... maar dat heb jij misschien in de praktijk meegemaakt. Doe dat gewoon vooral niet. Uh, wat je vooral niet moet doen... Uh, is inderdaad... gewoon met die camera op pad gaan... en lukraak beelden schieten... en dan vervolgens maar uh, denken... dat je er iets, uh, iets aardigs van kan, van, van kan maken. Bedenk van tevoren... hoe klein de productie ook is... Uh, een, een scriptje, een draaiboekje... Welke beelden wil je in, in beeld brengen? En als je met voiceovers bijvoorbeeld werkt, neem eerst de voiceover op en uh, ga vervolgens de beelden bij uh, bijzoeken of, of opnemen. Oh, dat is een gouden tip. Ja. En ja. oh, dan ja. heb je feitelijk je al wat... je script voor elkaar bedoel. Je draai, een stukje van je draaiboek, dan heb je dan eigenlijk dus al op orde. Absoluut. absoluut. Want wat wij in het begin ook wel deden. dan hadden we zoiets. dan moesten we ergens een promotievideo maken. voor bijvoorbeeld. hier de gemeente Bergen. En dan gingen we gewoon op, op pad. en dan gingen we van allerlei mooie beelden schieten. weet je wel. alleen. Uh, als je dat dan in de montage bij elkaar moest gaan brengen. dan, uh, dan, dan, was je, dan had je niet een duidelijke verhaallijn. Ja. Dus het is zo belangrijk. om een goede verhaallijn te hebben. Kijk, vooral als je wilt boeien. Uh, dan, dan moet je gewoon gelijk van, uh, van de eerste seconde af... moet je uh, de aandacht zien vast te houden. En dat kan alleen maar door... ja, een, uh, he, dat, dat, is, dat zijn technieken ook. Dat zijn, zijn schrijftechnieken... waar ik zelf ook minder verstand van heb. Maar mijn, mijn vrouw is bijvoorbeeld schrijfster. Ja, en ook scenario-schrijvers... die weten precies... Uh, zeg maar hoe je een verhaallijn moet opbouwen, hoe je een spanningsboog moet opbouwen en vervolgens om de aandacht vast te houden. En dan altijd gebeurt er weer iets waardoor mensen even denken: Oh ja, en wat gaat er nu verder gebeuren? Weet je dat? Ja, dus het is dat script is enorm belangrijk. Kijk nou, Chris, ontzettend bedankt voor je tijd en uitleg. Ik heb hiervoor weer ontzettend veel geleerd en dat is leuk voor dit soort interviews. Ik krijg meestal zo'n 15 tot 20 minuten gratis training van de profs. <laughs> Maar goed, ik, ik, ik, ik moet jou trouwens eerlijk, ik, ik, ik luister altijd jouw podcast. Ik, uh, ik heb daar ook al zoveel uh, uh, profijt van gehad. Eh, van uh, al die, die nuttige tips die je uh, met betrekking tot, tot optimalisatie en tot het onderhouden van je website geeft. Ja, ik, uh, ik geniet ervan. Nou, dankjewel. Maar goed, als, als ondernemers of organisaties in Noord-Holland... een kwalitatief goede video, een professionele video moet ik zeggen... gemaakt willen hebben. Waarom moeten ze, ze dan FV Media inhuren? En hoe en waar kunnen ze jullie bereiken? Ga lekker los, nu mag je commercieel zijn. Ah, lekker. Ja, jullie kunnen precies zien wat we doen op... Onze site fvmedia.nl. Dus dat is ferdinandvictormedia.nl. Uh, verder kan je bijvoorbeeld onze uh, dronevideo's uh, vinden op YouTube als je googelt op Bergen van Boven. Dan kan je dat klinkt ook lekker, Bergen van Boven. En dus binnenkort op Noordhollandvanboven.nl. Uh, uh, verder uh, moeten ze bij ons zijn, omdat wij, denk ik, heel goed in staat zijn om het verhaal wat een ondernemer vaak wel kan vertellen, in beelden om te zetten. En dan op een laagdrempelige, uh, professionele, betaalbare manier, hè, waarbij uh, we niet alleen de videoproductie doen, maar met name ook uh, de videomarketing. Dus ook het optimaal inzetten van video uh, in je social media strategie. Nou, dat is in ieder geval heel duidelijk. Ik zal sowieso de links naar die verschillende sites... die je net noemde allemaal opnemen in de show notes. Dan kunnen mensen die ook naderhand nog even terugkijken. Chris, nogmaals dank. En hopelijk weer eens tot snel in real life. Hartstikke bedankt voor het interview, Eideward. En we spreken elkaar snel weer. Tot zover het interview met Chris van Vleuten. Om je ook in de zomermaanden... van hopelijk interessante content te voorzien... heb ik een 23-tal reviewbedrijven aangeschreven. Te weten... Ecomi, Klantenvertellen... Patiëntenreview, Trustpilot... Zorgkaart Nederland, Independent, AWB Garage Reviews, Zoever, Thuiswinkel.org, TripAdvisor, Kieskeurig, Feedback Company, Vakantiepanel, Kio, Ervaringensite.nl, Webwinkelkeur, Wugly, Telefoonboek, Zorgkiezer, VergelijkMondzorg.nl, Patiëntenvertellen.nl, Tandenservaring.nl en Booking.com. Mogelijk, ik... nee, mogelijk benader ik de komende tijd nog een paar bedrijven. Vijf bedrijven hebben inmiddels al toegezegd... graag te willen deelnemen aan het interview... waaronder Trustpilot, Kio en de Feedback Company. Telefoonboek heeft uitdrukkelijk te kennen gegeven... dat ze niet mee wil werken. Dat is jammer, maar ik respecteer hun keuze... om niet in de schijnwerpers te willen. Volgende week vinden de eerste interviews al plaats. En mocht jij dus nog vragen hebben... waarvan je graag wilt dat ik die stel... stuur ze dan snel op, zodat ik ze nog kan meenemen. Ik heb al wel een aantal vragen... maar een paar van jullie al is ook altijd leuk. En met deze aankondiging... kom ik dan weer aan het einde van deze podcast... Ik hoop dat je hem weer leuk vond en dat je er iets van hebt opgestoken van zowel de topics over phishing en fraude, maar natuurlijk van het verhaal van Chris. En ik heb er in ieder geval uit meegenomen dat ik toch echt altijd vooraf een soort scriptje moet maken voordat ik begin met het opnemen van een video. Als je de podcast leuk vindt en je wilt nog meer op de hoogte blijven, volg me dan ook op Twitter via het reputatiecoach1. Heb je inderdaad wat aan alle informatie die ik met je deel, help mij dan met het verder verbeteren en promoten van deze podcast.